Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf 9 juni kun je op vakantie naar Frankrijk. Het land gaat dan weer toeristen toelaten. Moet je alleen wel kunnen laten zien dat je gevaccineerd bent of negatief bent getest. Het is niet de enige versoepeling daar. Half mei gaan in Frankrijk de terrassen weer een beetje open. Net als musea, bioscopen en concertzalen. Ook gaat de avondklok de komende tijd steeds een beetje later in. En naar school gaan is komend studiejaar waarschijnlijk nog steeds niet helemaal normaal. MBO's, HBO's en universiteiten moeten ook dan rekening houden met coronabeperkingen. Dat zegt onderwijsminister van Engelshoven. Waarschijnlijk gaat het dan wel om kleine aanpassingen zoals de grootte van klassen. En er is komende maand publiek welkom bij het Songfestival. Per show zijn er 3.500 mensen welkom in Ahoy Rotterdam, zegt het kabinet. Alle bezoekers moeten zich laten testen en krijgen een zitplek. De kaartjes gaan naar mensen die al een ticket hadden voor de geannuleerde show van vorig jaar. En goed nieuws voor James Bond-fans die verstand hebben van schietstoelen of weten hoe je een exploderende balpen maakt... De Britse geheime dienst is op zoek naar een real life Q. Dat is degene die in de films alle bond gadgets in elkaar zet. En uitlegt hoe alles werkt. Now, if you take the top off, you'll find a little red button. What you do, don't touch it. No, why not? Because you release this section of the roof and engage and fire the passenger ejector seat. Ejector seat? You're joking. I never joke about my work, 007. Ja, de functie bestaat dus echt, maar is wel anders dan in de films. De echte Q is geen knutselaar, maar degene die leiding geeft aan alle teams die nieuwe technologieën ontwikkelen. Die functie is redelijk nieuw. Toen de geheime diensten na moest bedenken, kwamen ze dus bij de films terecht. Het weer nog veel wolken. Vooral in het noorden en oosten zijn er nog buien. Morgen grijs en hier en daar ook weer regen. Later kan de zon wel even doorbreken en het wordt max een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens een file van 3 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen.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 Ja, het is zover. We, we hebben twee singles gedraaid hier bij Alternative FM. Ja. En toevallig zijn dat ook nog de twee nummers die nu gespeeld gaan worden. Ja. Zullen we eerst met Hand in Hand gaan beginnen, denk ik? Laten we dat doen. Oké. Okay.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 my thoughts away Your hand makes me stay And when the sun begins to shine I'll know that I'll go back in time We were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 Um, wegrijden in een busje. En dan wel zien waar het schip strandt. Zoiets. Ja. Zorg achter je laten. Ja. Zoiets. Het is bij mij meer het idee van op een boot stappen naar een van de Waddenheilanden te vertrekken. En zeggen ah ja. van, dat is het is dat, mij niet het is dat, het is dat kleine momentje ja. dat je denkt van, ah oh fuck, we gaan op uh, vakantie weer. Ja, ja, zoiets. Ja. Ja. Iets wil je, waar je naar uitkijkt. Ja. Dat, dat, dat idee. Ja. Oké, okay, nou hier is hij dan. Give me your heart. De laatste van vandaag van Lanique, live in de studio. For again Cause we didn't get that far Give me your heart Give me your heart Give me your heart.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 Amstelland uh, popprijs uh, mee te doen of de popprijs van Amsterdam. Dat nee, is niet de bedoeling. ik dan een beetje uit de woord van uh, Amstelveen komen. Ja. Uh, zijn deze bands ook uh, uh, uit die richting? Voor, voor zover jij weet. Ja, hè? Hier. Voor zover ik weet zijn ze allemaal uit Noord-Holland. Of tenminste. Ja. Ja. <laughs> en uh, ja, ook regio, um, Gebonden. regio Amstelveen inderdaad. Hmm.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 Bijvoorbeeld, ja, ja, zeker. Ja, is, dat, dat is bij Laatmaar. laat, maar uh, um, ja. Zijn uh, want, want want je hebt het over verschillende stijlen, uh, dat ja. is klein, klein kunst, Maar zit er ook, uh, ja, wat zit er nog meer in eigenlijk? we hebben alternative metal, hmm? denk ik. Hoop dat ik het goed zeg. Want ja, dat is wel net lastig. Ja, uh, van Bolton Grove. Bijvoorbeeld. Ja, uh, we hebben psychedelisch. Uh, een beetje psychedelische amb Ambien van Simulation Adaptation. Ja. Die naam, daar ben ik een paar keer over gesprekeld. <laughs> <laughs> um, Stolen Rock van King Drive. Dan hebben we Kolbak, die, die maken ook wat Alternative Rock, maar dan meer um, toegankelijk dan, dan de Alternative van Robin Grove, laat maar zeggen. Ja. Um, ja, wat hebben we nog meer? Uh, nou ja, Boxing the Fox dus. Ja. De Ierse Rock. Uh, Vampire Bordello, dat is Funk Rock. <laughs>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 was dat met appreciate uh, bij ons nog, uh, nog altijd in de studio Lannik en ja, wel, wel, wel. Uh, Sam ja ja ja, ja de, samen heet we ja, gewoon Lanik ja. Ja. Ja, ja ja ja nee Lanik ja, ja. en Sam ja, want ja. jij heet ook Lannik... maar ja, dan zeker. is het wel met N I E K natuurlijk ja. hè? dus uh, Lannik is de ja. band. ja nee nee nee, nee ik, ik weet hoe ik het moet zeggen oh, goh, uh, erg, ik noem je niet gewoon keurig netjes bij de voornaam ja kan ook zeggen ja maar zo heet jij natuurlijk jij heet gewoon Lannik. ja ja kan ik niet zo doen. Ja. Nee, dus, uh, maar goed, uh, uh, heren, want jullie hebben uh, het, uh, het zeer um, ja, intiem en klein gehouden. Moet een muzikant dat ook kunnen doen, vind je? niet ja, niks moet. Niks moet, denk ik. Maar nee, ik denk, maar... Ik, ik denk dat, je, dat het wel een meerwaarde is. Ja. Ik spreek daar dat... ook de student van het Conservatorium Amsterdam hierin? Uh... Nee, nou, ja, misschien, dit... ja, misschien wel. Ja? Ja, ik, ik, ik, ik, maar ik denk dat, dat de meeste mensen van ons het ook wel. Oh, bij mij God, die, die kunnen dat ook wel, denk ik. Ik mm -hmm. denk dat, dat, uh, dat het wel de kracht is van de meeste. Ja, ah, ja, ja, ja, als performer moet je het volgens mij gewoon kunnen. Want, mm -hmm. uh, ja, als jij je, als, je naar... als, je, als, je als hard, hard rock bent, wil gaan.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 Jullie mogen ons uitnodigen hoor. Met onze akoestische honkbalknuppels komen we dan wel even langs. <laughs> ja, ja, goed. Dan weet ik al van ja. ze kunnen het klein spelen. Dus ja. uh, Rutger en nog iemand. Ik ben even, ben even de naam van, van de... Dat is nog wel de belangrijkste man van de... Ru Ru van Rutger de, van de hele, <laughs> ja Dat is de belangrijkste man van de band zelfs. Dat ik, uh, waar ik van de naam even vergeten ben. Maar goed, uh, die, uh, die kunnen dat. Uh, mm -hmm. Maar jullie kunnen het dus ook. Want, ja. uh, want de dus singles klinken...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 He, he, ja. Die blazers en die strijkers, um, ja. ik kan me niet herinneren dat die uh, bij die uh, optreden van Robben acta uh, waren of waren ze er wel? Plot. Die waren er nu nog niet bij. Niet dat is uh, ook dat, dat, uh. dat extra uitbreiden ja. uh, en oh, het ja. aanscherpen wat we ja. hebben gedaan ah, in die periode. Ah, daarover Dat, daar dat, dat Als we nu zin in grotere optreden is uh, uh, gaan we dat ook met, met gaan we dat ook, ook doen. Ja, ja. Het, het is uiteindelijk het doel dat we. Nou, ik, gooi hem er toch even in? We willen ooit in Carré staan.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 Maar, nee, ik heb reden, maar ik, ik was wel een beetje dik. Dus ja, du dubbele du reden om <laughs> toch even... dan misschien te <laughs> kijken naar het uh, YouTube-kanaal... van Alainik Mensen. Dus uh, dat er gaat... Uh, Nodigen jullie graag uit. Ja. Uh, 4 uh, juni, dat is heel mooi. Want dan weet ik uh, ongeveer... dat is een beetje een stipje hier weer op de horizon. Want uh, hey. we kunnen dan nog... Extra nummers uh, om de EP ja. uh, laten horen. Uh, ja, uh, ja. Om die uh, periode. Dus ik uh, vind dat uh, altijd dat heel fijn. Als dat zou kunnen, zou het helemaal goud zijn. Ja, ja, ja, ja dat, dat, dat doen we gewoon. Dank je wel. komt helemaal goed. Um, heren, dank jullie wel voor de komst. Jij dank je wel dat we, we, komen. we mochten komen en we mochten spelen. Ja. Ja. Ja, echt ja, heel graag, graag gedaan. Uh, dat waren ze, uh, de heren Lanik en Sam uh, van Lanik. Yes. Zo moet ik het uh, zeggen. Uh, ja, ja, ja. ja. <laughs> Uh, volgende week hebben we een, uh, een single Primeur. En dat is van ook een band. Een redelijke stevige band. Waar veertigers, bijna vijftigers gewoon uh, zeggen van we kunnen er nog steeds. Nou, vind ik wel. Ben L.O.V. met een uh, oude single van ze.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 Given. I'm